3 uur NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Als je Brunsum zegt, dan zegt hij Jo Palme. Wethouder, aanvoerder van BBB, lijst Palme. Een fenomeen. Bestuurders vrezen hem. Inwoners dragen hem op handen. Hij luistert naar ons, zeggen ze. Hij is niet integer, zeggen anderen. Maar wat zegt hij zelf? Jo Palme zit bij ons aan tafel in Café Gorissen in Brunsum. Samen met collega-politici Serville Lisfar van de lokale partij PAK. Heiko Offermans van de Partij van de Arbeid. En Frank Joosten van de VVD. Kunnen zij straks wel allemaal door één deur? Nou, we horen het zo. Eén vandaag, Café Gorissen, Brunsum. Kom erbij of luister mee. Ga verder na het NOS-journaal. Sophie Verhoeven. De Russische president Poetin heeft waarschijnlijk persoonlijk... opdracht gegeven voor de vergiftiging van de voormalige dubbelspion Skripal. Dat zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. Skripal werd samen met zijn dochter begin deze maand in Engeland... aangevallen met zenuwgas. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. Het Kremlin noemt de beschuldiging van Johnson schokkend en onvergeeflijk volgens Moskou overtreedt Johnson alle regels... van het beschaafde diplomatieke verkeer. Het Kremlin herhaalt dat Rusland niets met de vergiftiging... van Skripal te maken heeft. Voor het eerst heeft ook minister Blok van Buitenlandse Zaken... op de kwestie gereageerd. Nederland heeft geen eigen informatie over, uh, over de daters. Mogelijk dat een uh, aantal andere landen dat uh, wel heeft. Ik zie maandag in een Europees overleg mijn collega-ministers... dus ik ben natuurlijk ook heel benieuwd wat ze me daar dan over kunnen vertellen. Premier Rutte blijft erbij dat hij voorlopig niet beschikbaar is... voor een hoge post in Europa. VVD-corrivee Bolkestein zei vanochtend in de Volkskrant... dat Rutte er goed aan zou doen om EU-president Tusk op te volgen. Dienstermijn loopt volgend jaar af. Rutte vindt het ontzettend lief dat Bolkestein hem noemt... maar hij blijft erbij dat hij de rit met dit kabinet zal volmaken. De A67 bij Eindhoven blijft na een ongeluk met een tankwagen... langer dicht dan verwacht... Vanochtend reed de tankwagen die vanuit Antwerpen kwam door de middenvangrail. Nadat de wagen was gekanteld is er een auto tegenaan gebotst waardoor er een lek ontstond in het vat. In Indonesië zijn in een dorp toch geen sporen gevonden... van stoffelijke resten van de opvarenden van drie Nederlandse oorlogsschepen. Die vergingen in 1942 in de Javazee. De schepen werden later illegaal geborgen en gedumpt. Ook stoffelijke resten zouden zijn begraven bij de gesloopte schepen. Maar experts van de landmacht hebben niks kunnen vinden.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 Een vrouw van 19 uit Uden maakte drie weken geleden... een einde aan haar leven met het poeder... dat ze voor anderhalve euro kocht op internet. De coöperatie Laatste Wil liet vorig jaar weten... dit poeder te hebben gevonden... als middel voor een humane, zelfgekozen dood. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nog. Minister Grapperhaus van Justitie wil het OM alle ruimte geven. Dat moeten we echt met geduld even afwachten de komende weken. Uh, de Kamer uh, heeft... Daar vragen over gesteld en dan gaan we dus spoedig in het openbaar over met elkaar spreken en dan kunnen, kunt u goed volgen. Maar laten we niet op dingen vanuitlopen. Dat is echt niet verstandig en dat zou een eventuele rechtsgang alleen maar negatief beïnvloeden.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 Het weer er nog. De regen die af en toe valt gaat vanuit het noorden over in sneeuw. In het noorden is het hooguit 2 graden, in het zuiden nog 10. Morgen in het zuiden soms lichte sneeuw en langs de noordkust trekken wat sneeuwbuien voorbij. Op andere plaatsen blijft het droog. De maxima morgen rond het vriespunt. Dankjewel, Sophie. Edwin het verkeersinformatie. Met vooral veel vertraging bij Eindhoven. De A67, Belgische grens richting Eindhoven, blijft voorlopig dicht bij Eersel. Na een ongeluk met een vrachtwagen, verkeer vanuit België kan omrijden via Breda. Over de 1.19 A16 de A58. Op de A1, Amsterdam-Amersfoort, is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De rijbaan is helemaal dicht bij Blarikum. Vanaf de staat 5 kilometer file. Op de N69 neerpelt richting Eindhoven... tussen Afrit Leende en Aalst een half uur vertraging. En op de N279 Roermond richting Den Bosch, voor de aansluiting met de A50 een kwartier vertraging. De Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden... vanaf 2018 door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via Pieterskerk.com. Ken je Tello?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 Vroege Vogels TV slaat twee dagen en nachten het bivak op in natuurgebied het Naardermeer. Dat betekent rietsnijden in de voor voorzonsopgang speuren naar reeën, onderzoek naar zeldzame muizen en contact met de eenzaamste kerkhuil van Nederland. Vroege Vogels TV vrijdagavond vijf over half acht bij BNN Vara op NPO 2. ZZP'ers doet de boekhouding met Tello. Ga naar Tello.nl. Tello met een W.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 wie houdt zich met de echte problemen bezig? Een drammer of een doener? Gelukkig kun je kiezen. Kies VVD. Kies voor doen. Slim online boekhouden voor accountants en ondernemers. Samen het beste resultaat.nl NPO Radio 1. Avro Tros. En vandaag. Vanuit het bronsgroene eikenhout, we zijn in Café Gorrisen in Brunsum met aan tafel vier politieke kopstukken. Wat is er nou eigenlijk aan de hand in Brunsum? Nou, dat moeten ze ons maar eens vertellen. En ook hoe ze denken een streep onder het verleden te kunnen zetten en na de verkiezingen fris verder te kunnen gaan. Suzanne Bosman. <tieden> Eén Vandaag. Ja, kopstukken zei ik, maar wie dan? Heiko Offermans is hier, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid... tot november wethouder, tot de lokale partij het college ten val brachten. Dag, nu Offermans. Klaar voor een nieuwe start? Ja, absoluut. En sterker nog, ik ben helemaal niet gestopt. Ik ben gewoon doorgegaan. Voor Brunsum. Ja, gewoon door voor Brunsum ja. En dat is de bedoeling dat dat straks na woensdag natuurlijk... in volle vaart uh, verder gaat. Frank Joost is hier, collega, lijsttrekker van de VVD. U was ook uh, tot november wethouder. Wat staat nou bovenaan uw lijstje van verkiezingsonderwerpen? Integriteit en een toekomst voor Brunsum. Ja, staat u trouwens alleen op de lijst voor Brunsum? Ik sta ook op de lijst in Landgraaf, maar voor 100% ga ik voor Brunsum. Ja, snapt u dat daar toch wel wat uh, verbazing over was? Dat er sommige namen, met name van VVD'ers, op verschillende plaatsen terugkomen? Ja, dat snap ik heel goed. Mm. Alleen als je naar de geschiedenis gaat kijken, zie je dat dat meer in Nederland gebeurt. Als je dan het volkskrantartikel artikel ziet, zie je hoe vaak het gebeurt. We hebben dat ook in 2014 en 2010 hey. gedaan. Maar ik kijk, verander onze eigen lijst. En die staat vol met hele goede enthousiasten en ook heel veel jonge Brunsumers. En die kunnen het verschil Ja, nou, Maar kunt u op een gegeven moment voor de keuze komen te staan? Nee. U, nee? nee. Waarom staat u dan op die andere lijst? Omdat ik op die andere lijst sta als lijst duur. Om ervoor te, te zorgen dat ik ook, ook voor die partij in Landgraaf... het beste probeer uit te halen. Maar ik ben 100% voor Brunsum. Ja, Servilezoire van uh, PAK, progressief akkoord Brunsum. U staat op één lijst? Ja, uiteraard. Ja. dat hebben ook kiezersbedrog. Je gaat niet op meerdere lijsten stemmen. En dan zegt meneer Joost ook nog: Ik sta in landgraaf en ik sta in andere gemeentes. Dus als je daar een stem trekt, is dat een weggegooide stem. Want die stemmen op jou. Nee, we hebben één lijst. Dat is de lijst van Brunsum. We zijn een alliantie van plaatselijke verenigingen en activisten. En wij houden het zuiver en duidelijk. Ja, progressief akkoord. Wat is het meest progressieve dat u te bieden hebt? Armoedebestrijding. De keuze altijd niet van rijk, maar van arm en voor een sociaal duurzaam Brunsum. Nou, Joop Palme, van harte welkom. U bent van de lijst Palme, BBB-hoofdrolspeler... nou ja, in het verhaal van Brunsum natuurlijk van de afgelopen maanden. U zit tussen collega Joosten en Offermans in. Gaat dat een beetje, denkt u zo het komende uur? Oh, ik heb gezelliger gezeten. Ja? <hijen> ah, <hijen> nou, laten we ons best doen om het zo, zo, zo gezellig mogelijk te maken hier uh, vanmiddag. En dan zullen uw mannen ook aan bijdragen. Ik voel dat er niks verkeerds mee. Toen is er twee leuke vrouwen waren geweest, voelde ik me prettig. Nou ja, meneer Palme, wat zegt u nu? We gaan eens even kijken hoe gezellig u het kunt maken met meneer Joosten en met uh, meneer Offermans. Kunt u nou eens heel kort samenvatten, hè? in uw woorden, in een paar zinnen... wat volgens u nou het verhaal Palme in is? Ja, u? Ja, dat is geen verhaal, dat is een verzonnen stuk. Als u de stukken gelezen hebt, die zijn nu openbaar. En dan kunt u daar uw eigen conclusies aan verbinden. En dan zul u tot een fake verhaal is om met de woorden van onze vrienden uit de Dus er is niks aan de hand, zegt u? Nee, het is een gecreëerde situatie met het doel om mij schade te berokkenen. Ik ben slagoffer. De daders zitten er nog en die zijn nog bezig. En die zijn ook nog verkiesbaar. Dus als we het over integriteit hebben en over ondermijning... Zeg ik, Bedoelt nou, u nou uw buurman, hè? Nee, toch? Ja, natuurlijk. Ja? Uh, oh, ja. Als u het stuk gelezen heeft, dan even dat kunnen zien en kunnen waarnemen. En dan zeg ik: wat is nu nog het verschil tussen bestuurders, landelijke politieke partijen? die zich niet aan regels en aan wetten houden... die spelen ermee, die minderheden... de wettelijke bevoegdheden proberen af te nemen. Het uh, weerhouden van het Het weerhouden van wettelijke taken. Dan zeg ik, wat is dan nog het verschil... tussen landelijke politieke partijen? Geef het me maar aan. En een motorclub die ze allemaal roepen tot verboden no, no, moeten no, no, no, no, no, no, no, Nou, nou, nou, nou, nou, inderdaad. Als we ondermijningen hebben, begint het ja. boven en niet onder. Ja. We doen net alsof het de raadsleden eh, allerlei... Eh... Maar ik ga toch even uw buurman daarop laten reageren. Meneer Joost, ja, zeg, maar Kijk, je? kijk als, je, als, als je nou vorige week, eh, vorige week op, op voorspraak van onze burgemeester... met elkaar afspreekt, wij gaan... Als 21 raadsleden, ik was er overigens niet bij, ik ben geen raadsleden... maar 21 raadsleden gaan in het midden van, van, uh, van, van de zaal staan. Maar je bent ook de raadsleden. Laat me even een verhaal overmaken. Jij bent op de beurt, nu ben ik aan de beurt. Uh, en je staat met z'n allen midden, omdat je zegt van we willen een streep eronder zetten. Heerlijk. Dan zet je ook een streep eronder. Dan gaan we ook vooruitkijken, niet die dag terugkijken. En het gebeurt niet. Ja. Dus je your talk. Ja, vooruitkijken meneer Palmen. Tuurlijk, ik kijk vooruit. Alleen, u vraagt mij wat is het waardelijke ja. verhaal? En dat geef ik. Het dat mensen niet tegen de waarheid kunnen. Ja, dat merk ik mijn hele leven al. Nou, vandaag. We gaan verder met uh, natuurlijk ook onze vaste uh, mensen hier aan tafel. Politiek commentator Remco Teulings. En de online wizard, zo noemde ik je net al. Lammet ja. Bruin. Ik... Ja, ik durf eigenlijk bijna niks meer te zeggen. Er nee, is nee. toch een beetje een gespannen sfeer hier <laughs> aan tafel. Nou, daar kunnen we ons makkelijk overheen zetten, okay, uh, zeker. Okay. Dat gaat lukken. Je hebt ook van deze gasten een online analyse gemaakt. Ja, en ik begin even dan meteen maar bij meneer Palmen. Want uh, na wethouder Hekking bent u inmiddels misschien wel de bekendste wethouder van Nederland. En daarom verbaast het me dat u geen social media accounts heeft. Of is dat omdat u minister Ollongren en haar sleepwet uh, misschien niet uh, vertrouwd kan afluisteren? Nee, dat is het niet. Maar ik heb te weinig tijd voor die onzin. Ah. Daarom lees ik ook geen kranten. Ik slaap liever een uur langer. Dan ben ik fitter voor het werk te doen. Kijk, dat is een goede tip. Maar gelukkig heeft uw partij wel een Twitter-account. Eén na laatste tweet is van 17 maart 2015. Maar waarschijnlijk voelde u de hete adem van dit moment in uw nek. En dacht u: ik moet toch snel even wat twitteren? Want deze week, Lambert, na dus ja. drie jaar lang nul tweets, twitterde de partij ineens een linkje naar de Facebook-pagina. Zonder tekst of uitleg, alleen een link. Dus ik klik erop, best spannend. Want wat zou nou de belangrijke boodschap zijn na drie jaar stilte? Wat is het grote nieuws zo vlak voor de verkiezingen? Waarschijnlijk een social media strategie. Een, een de campagne om digitaal nog actiever te worden. Een nieuwe social media manager misschien die is aangesteld. Maar nee, het bericht op Facebook luidde... het is nu eenvoudiger om Brunsum te bellen... met daarbij een belknop. U weet dat aftappen via de telefoon nog makkelijker gaat voor ons nog, hè? Nou, wij hebben niks te verbergen. Oh. We zijn transparant, we zijn open. Anderen zeggen dat, wij doen dat. Dus we hebben er helemaal geen problemen mee. Okay, maar liever bellen dan een tweet versturen? Dus. Nou, daar hebben ze me rechtstreeks aan de lijn. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Ja, en dan meneer Lespaar van PAK. Ja, hetzelfde verhaal als meneer Paul, niet echt actief op social media. En dat terwijl u zo'n prachtige naam heeft, Serve Lespaar. Ik denk dat als rapper George uw naam had gehad... dat het dan een stuk beter met hem was gegaan in de volwassenen nou, entertainmentbranche. Wacht, die maar als okay. betekent de hoop. En zeker in tijden van verkiezingen, inderdaad, is de hoop. En dat is ook het pak. Maar ja. uh, sociale media ben ik wel actief. Maar ik uh, hecht aan mijn privacy en ik scherm dat af. Ja, ik snap en het. En ik hou niet van Twitter kwetterij. Nee. Dan zit ik liever een uur iets serieus te doen of eng in de kroeg. Zo, Zo. nou, dat is, uh, ja. dat ik, uh, <laughs> ik ga snel verder. Ik zie dat u het uh, druk genoeg heeft. Ik zie allerlei nevenwerkzaamheden ook. Waaronder, en dat vond ik wel bijzonder... bestuurslid van de Stichting Werkgroep tegen Fascisme en Racisme. Dat doet u één uur per week onbezond. Zoldert, zet u zich dus in tegen racisme in Brunsum? En ik vroeg me af hoe u dat, hoe, hoe dat dan doet. Nee, dat meteen... niet alleen in Brunsum, dat is voor uh, de hele provincie. Heel Nederland. Ah, heel de nee, provincie. voor de hele provincie. Ja. zijn we uh, Actief treden we daar tegen op. En dat is afhankelijk van wat er voorkomt. kan ja. een demonstratie zijn, het kan een voorlichting zijn... het kan een les zijn op school, dat soort zaken. Ja, ik moest meteen denken aan de zusjes Veenendaal... van Verkouten en de Bie... die met hun tweeën tegen racisme gingen demonstreren in hun gooise dorp. Dat is nou Wat mensen het Raar vinden om te demonstreren voor de gewoonste zaak van de wereld. Nou, als je met 50.000 man bent, vind ik het niet zo gaan met z'n tweeën vind ik het behoorlijk gek hoor. Dan gaan we op een gegeven moment Geef maar jullie, Ik wil wel nou demonstreren, maar ik ga niet roepen uh, worden. Racisme is gemeen. Racisme is dom. Racisme is zonde. En dergelijke. Maar zo loopt u dus niet door Brunsum, begrijp ik? Nee, dat is een leuke persiflage. Zo lopen wij niet door Brunsum. Wij doen ons werk. En uh, dat heeft er weer mee te maken. We alle mensen zijn voor ons gelijk. Iedereen doet er toe. En dat hoort ook zo in Brunsum te zijn. Is het hier een groot probleem eigenlijk? Nee, in Brunsum gelukkig niet. En u kent de Mijnies-theorie. Uh, als je naar de achternamen gaat kijken in het telefoonboek. Toen het telefoonboek nog bestond, dan uh, zul je hier alle nationaliteiten aantreffen. We hebben hier een Poolshuis. We hebben in alle vrede een, uh, een moskee... we hebben in trebik. alle christelijke geloven. En dat gaat heel goed samen. Ja. Dan uh, ga ik door naar meneer Offermans. Op uw uh, Facebook en Twitter-account zie ik... dat u een politieke party heeft gehouden. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat hebben we afgelopen in precies dezezelfde locatie gedaan... bij proeflokaal Gorissen. En we hebben het belangrijk gevonden... dat we de jeugd ook een keer aan het woord zouden laten. Dus we hebben hier de jeugd van Brunsum uitgenodigd. Die zijn ook in beperkte mate, omdat het de eerste keer was, gekomen. Maar eh, naar volle tevredenheid hebben die daar ingebracht wat zij in wilden brengen. En wij willen dat op regelmatige basis gaan doen... zodat ook de jeugd wat dichter tegen die politiek aankomt... en wij daar ook echt wat mee kunnen. Heel belangrijk om te doen. Ja, U, u maakt wel gebruik van social media, maar één ding valt me op... Echt. Alles gaat over de PvdA. Of dat nou op Facebook of Twitter is, het gaat alleen maar over de partij. Heeft u eigenlijk nog een eigen leven... of is dat compleet overgenomen door de PvdA? Nee hoor, helemaal niet. Ik heb absoluut een eigen leven. Ik heb ook hele strenge tijden dat ik gewoon thuis lekker aan tafel wil zitten... met twee kleine kinderen. Want dat is voor mij nog altijd het belangrijkste dat er is. Los daarvan en puur daaromheen inderdaad heel veel Partij van de Arbeid... en alles met als enige doel Brunsum. Kijk, nou meneer Joosten, ja, voor u eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal... als voor meneer Offermans... Heeft u nog een eigen leven of is het alleen maar de VVD zodra de wekker gaat? Nou, ik heb, ik heb drie levens. En ze zijn alle drie even interessant. Eén gaat over de politiek. één gaat over mijn maatschappelijke zaken. En één gaat vooral voor mijn gezin en familie die we ook heel belangrijk vinden. Ze worden goed bedeeld. Alleen op dit moment is de balans een beetje weg. Ja, ja en ik zag bij u toch ook wel iets meer afleiding. hoor. U blijkt een groot carnavalvierder. Nou, nou, want we zijn nou, in Limburg natuurlijk. Ja. Hoe kan het ook anders? En op uw Facebook zag ik prachtige foto's van praalwagens. Van de mis in de parochiekerk. U was overal bij. Dus ik dacht, die zal wel. Enorm verkleed zijn, maar dat viel me een beetje tegen. Want ik zag alleen maar als enige frivoliteit een gekleurde sjaal. Of was u verkleed als Marco Rutte? Heb ik verkeerd gekeken. Nee, nee, nee. nee. Die, die uitstraling, die uitstraling die heb ik niet. Maar ik zal je zeggen, van zo'n sjaal is voor mij al een diepteinvestering. Want carnaval betekent voor mij ongelooflijk genieten van hoe andere mensen van carnaval kunnen genieten. Oké, ah, oké. Okay, okay. Goed. Meneer Palm, hoe gaat het eigenlijk met u? U bent in korte tijd misschien wel een van de bekendste wethouders van Nederland geworden. Hoe, hoe is uw gesteldheid op dit moment? Hoe voelt u zich? Nou, omstandigheden goed. Iets beter dan heel slecht, zeg ik altijd. Mm -hmm. Ja, want u hebt nogal wat meegemaakt. Hè? Het was een roerige tijd. Er werd in uh, een rapport, een paar maanden geleden, sterk getwijfeld aan uw integriteit. Toen kwam er een uh, second opinion. Daaruit bleek dat er van een hoog en ernstig integriteitsrisico voor de gemeente... hier in Brunsum geen sprake was. Het moet u inderdaad allemaal niet in de koude kleren zijn gaan zitten. Wat heeft dat u persoonlijk gedaan? Ja... Ja, ik zou liegen als ik zei niets. Maar ik ben overtuigd van hoe ik in elkaar steek... en hoe ik handel, zeker als bestuurder. Dus uh, dat ene rapport was een fake-rapport. En uh, dat is heel erg jammer. Dat verdiept zich nu niemand meer in. Het is een bureau wat uh, op grote schaal... overal veel geld wil verdienen aan de integriteit... wat een containerbegrip is. En uh, risicoparagrafen schrijven. Ja, dat bureau dat is dus een flut Want... Ze hangen de label eraan wat de opdracht Is Ik verontwaardiging bij u. Ja, daar kan ik me boos om maken. Dan denk ik, je laat je goed betalen en misbruiken. En dat is wetenschap. En waarom is dat gebeurd, denkt u? Dan moeten mijn buren vragen. Ja, nee, maar wat is uw gevoel daarbij? Ja, mijn gevoel is dat je eh, mensen met feiten confronteert en in een bestuurlijk handelen. En dan wordt dat als bedreigend ervaren. En, ja, en dan zoeken ze allerlei wegen om uh, je ja, een beetje te liquideren. Of een beetje helemaal te liquideren, het liefst. En ja. de ene keer gebeurt dat door aangifte te doen bij de belastingen... en je aan te scheiden over wat niet gebeurt. En er worden allerlei instanties voor uh, ingeschakeld. Ja. Het is onvoorstelbaar, maar dat is helaas waar. Ja. Ook in Nederland. Niet in Amerika of in Nederland. Of onvoorstelbaar ook uh, voor ons als nieuwsconsumenten, zou ik maar zeggen... in de rest van Nederland. Best moeilijk te begrijpen wat zich hier allemaal uh, heeft afgespeeld, uh, Remco... Brunsum, voor dummies, kun jij het uh, heel kort uitleggen? Ja, ik ga de kwestie even heel veel te kort doen... Dummie, door het nu in ja. een paar zinnen te schetsen. Uh, Joop Alme, daar zit hij. Uh, fractieleider van de burgerbelangen Brunsum. Uh, door een groot deel van de bevolking zich waardeerde uh, politicus... raakte met de gemeente in conflict over een stuk grond. Uh, dat werd een slepende procedure. Uh, nee, meneer Pompens, Ja, maar dat is wat u zegt. Precies, ja, daar gaan we al. In eerste zin uh, is het al mis. Werd een slepende procedure... Uh, door sommigen werd het gezien als belangenverstrengeling, van meneer Palme gaat als privépersoon iets in de raad oplossen. De vraag werd ook door sommige mensen boven de markt gehangen van, heeft, is het hier sprake van een integriteitsprobleem? Nu verscheen er vorig jaar een rapport. Daarin stond dat hij een risico vormde voor het bestuur, het college klapte, Palme werd wethouder, de vorige burgemeester stapte op, meneer Leers werd als waarnemer aangesteld. En Plots kwam er in één keer weer een rapport wat uh, meneer Palme helemaal vrij pleitte. Maar in die tijd had minister Onkren... die is verantwoordelijk is voor Binnenlandse Zaken... al gezegd dat meneer Palmen misschien wel zou moeten opstappen. Kortom, uh, er hangt hier nog van alles in de lucht. Ja, zeker. Uh, onze collega Harm van Attenveld... ving hier in Brunsum uh, de afgelopen week... het nodige op over meneer Palmen. Ik ben altijd van tuurlijk. U bent van Brunsum? Ja, gaat u stemmen 21 maart? Ja, hoor. Op wie? Op Palmen, natuurlijk. Palmen. Palmen. Ook al op palmen. Ja, ik denk ook, ja, kijk als je nu ziet uh, hoe vaak Brunsum negatief in nieuws is geweest. En als ik nu een mensen praat die, die ik goed ken. Ja, je ja, andere potverdomme, die zei ik allemaal in Brunsum. Nou met die palmen en uh, dit weer en dat weer. Houd dat niet eens een keer op. Ja, houd dat niet eens een keer op. Denkt u dat zelf ook wel eens, meneer Palmen? Nou, oh, het, uh, het was gestopt. Ik bedoel, ik had een deal. Ik ben zelfs... Heel erg toegeverlijk geweest aan de gemeente toe. Kijk maar naar 2006, want definitief kom af als uh, Anne is gemaakt. Maar mijn uh, twee. Uh de buren op dit Zet moment, handen, zegt u. Ja? Me ja? Ja, die hebben dat blijkbaar uit politieke overwegingen anders gewild. En hebben daarmee eh, niet alleen mij op kosten gejagd, maar ook de gemeente. Naast u wordt en als al, ze nu, al het hoofd geschut, ja. hebben, Sorry, we stoppen ermee. Ja. Voor mij is het ook een punt. Ik heb gisteren gezegd, prima, als jullie zeggen mea culpa... dan krijg je van mij de absoluutie. Ja, meneer Lespar, u bent van PAK, ook een lokale partij. Uh, is dit lokaal tegen landelijk Nee, dit is niet lokaal tegen Landelijk. Kijk, de Elend is begonnen deels met een van boven afgelegde herendelingsdiscussie. Waar de gemiddelde Brunsel maar helemaal niks van moet hebben. En in dat spel is er heel veel gebeurd. Uiteindelijk zijn er twee wethouders, nee, drie wethouders zijn opgestapt. Uh, wij zaten toen in de oppositie, vonden dat zeer onverstandig. Want je laat Brunsum in de steek en je maakt Brunsum onbestuurbaar. En toen uh, zijn vier plaatselijke partijen, twee coalitie, twee oppositie bij elkaar gegaan en hebben Brunsum gered. Brunsum zelfstandig houden, dat was ons belangrijkste doel. En feitelijk is de kwestie Palme gebruikt als alibi... om af te leiden van die herendeling. maar ook af te leiden van hele slechte dossiers... die het laatste Stunt half jaar u, meneer Palme, gekomen. door dik en dun in alle nee, zaken? Nee, ik steun. Niemand door dik en dun. Je moet altijd kijken naar feiten aannames. En in dit geval hebben wij ons als vak de <kwijnt> moeite gedaan... om altijd doen, naar de feiten te kijken. En reeds in 2017 zijn wij naar Palme gaan zeggen... jong, wat is hier aan de hand? Burgemeester Wienens heeft een dossier ter inzage gelegd. Dat is niet compleet. De Palme zei: ik zit inderdaad om jou rijk te maken met welke claim dan ook. Palme gaf me drie klappers. We hebben de stukken gekopieerd die we nodig hadden. We hebben die aangereikt aan alle fracties. Alle fractievoorzitters. We hebben ze aangereikt aan de burgemeester. We hebben ze op onze site gezet. Feit is het volgende. Hij heeft rechtmatig grond en daarmee moet je stoppen. Dan kun je hem nog altijd in kwal vinden of een etterbak. Dat mag allemaal. Maar de grond was rechtmatig. En alles wat daarna gebeurde. is... Er zijn heel veel mensen die hebben meer boter op hun kop... dan een pak kan verdragen. En dat begint bij een gouverneur. Dat begint bij ex-burgemeester Winans. Zelfs de minister. Want men heeft zich niet overtuigd van de feiten. Nou, ja, Meneer Offermans, Partij van de Arbeid. Um, oh, er wordt zelfs al geapplaudisseerd. Ge nou, hier. Ja. <laughs> um, hoe beoordeelt u het? Want, het? Hoe je het ook went of keert. Het is, het is nogmaals lastig voor ons om er helemaal he, van, van buitenaf in, in te gaan zitten. In al die details. Hoe is dat voor u? Hoe Brunsum op de kaart is gekomen de afgelopen maanden? Ja, dat vind ik heel spijtig om, om te zien en te constateren, inderdaad. Um, ik wil overigens rechtzetten dat het de heer Palmen's buurman... aan de rechter- en de linkerzijde zijn die hem dat erin nee, geluisterd nee. hebben. Want dat, is, want dat is niet het geval. Uh, ik heb persoonlijk ook nooit een conflict of een aanvaring met de heer Palmen gehad. Dat is, dat is niet het geval. Um, uh, en die, die onderzoeken die over integriteit in Brunsum zijn gegaan... die zouden in iedere gemeente gevoerd moeten worden. Als het gaat over integriteit, dat gaat niet over personen. Dat gaat over bestuurders in een gemeente die van onbesproken gedrag moeten zijn. Dat zou in iedere gemeente moeten gebeuren. Was het niet lastig, meneer Joosten, dat ook landelijk... dat de provincie, dat iedereen zich ermee ging bemoeien? Was het niet handiger als u het gewoon zelf uit had kunnen vechten? Nou, als we het zelf hadden kunnen uitvechten, hadden we het moeten doen. Maar dan zul je ook moeten gaan kijken wat de aanleiding is. Want in tegenspraak met hetgeen wat meneer Lespaar zegt... je kunt wel zeggen van ja, we zijn opgestapt. Nee, we zijn gedwongen om op te stappen. Laat dat Jure een keertje heel helder zijn. Nee, nee, nee. nee. Ja, ja, ja, door, de de door de VVD. Een tweede, een tweede, door de VVD. Nee, tweede. De VVD. tweede. Ja, laat dat ook maar eens een keertje helder zijn. We zijn gedwongen om we zijn gedwongen om op te stappen. Je eigen, en je dan, je te je partij? Laat mij nou eens even uitpraten, beste vriend. Ja. Laat mij nou eens even uitpraten. Dus dat is, het, dat is, dat is feitelijk het, de punt waar het om gaat. We hebben altijd als partijen, in de coalitie, als wethouders datgene uitgedragen wat de raad van ons vroeg. En op enig moment zeg je van, weet je, ik, ik, ik dicht je dat niet meer toe. Ik vertrouw je er niet meer in. Ik vertrouw zelfs de raad er niet in. We gaan het bij een bestuurscommissie wegleggen. Voor zo'n belangrijk onderwerp waarbij je dus als het ware tien raadsleden eigenlijk gezegd... we gaan je mond doodmaken. Dat doe je niet. Dat is politiek gesproken een hartstikke verkeerd signaal dat je geeft. En als je dan vervolgens een wethouder gaat benoemen... Waarvan iedereen weet van dat hij hartstikke controversieel is. dan bewijs je daar Palme geen dienst mee. Dan bewijs je daar de stad Brunsum geen dienst mee. En dan kom je op een gegeven moment kom je in een enorme looping terecht. waar Brunsum uiteindelijk het slachtoffer van is. Nee, palme en dus is de de uit... palme is, is, u, is u geen dienst bewezen met het feit dat u. Ja. Wethouder? Nee, kijk, wat. Uh... Nee, Joost, vergeet. In 2006 speelde zich datzelfde verhaal rondom Palme. Dus geïnitieerd door de... Nee, dus geïnitieerd door de VVD. Tien jaar later, 2016, herhaalt zich de kwestie. En toen heeft Palme gezegd... ik laat me niet meer naar de slagbank brengen. Ik ga nu verweervoeren. En dat is natuurlijk een logische reactie... want dan blijven die mensen zo arrogant en hoteen... om datzelfde aan te halen. Om tegenstanders die het goed meenemen, met Brunton te liquideren. En Palme is niet controversioneel... Palm is bij de VVD controversieel. Nee. Dat klopt omdat je daarmee feiten boven water haalt die echt controversioneel zijn. Heeft de minister Remco Teulings uh, misschien haar beetje ook haar vingers hier aan gebrand aan deze kwestie? Nou, ze heeft uh, heel snel uit de heup geschoten. En dat zeg ik niet. Mm -hmm. Dat ze hebben twee hoogleraren bestuurskunde gezegd in een, uh, het rapport wat uiteindelijk verscheen. Uh, want Ollegren riep vorig jaar van. Uh, ja, het is een groot risico. Uh, toen werd er gevraagd: is het, uh, het ontslag van Palme is dat uw doel? Zeker, dat is mijn doel, zei ze toen. Uh, ze dan ook uh, direct ingrijpen het kabinet zelfs niet uit. Nou, dat is sinds de jaren 50 uh, niet meer uh, voorgekomen. Maar later, uh, toen de hoogleraar in en Elsie Graan Korsten met een rapport uh, kwamen. bleek dat ze moest inbinden. Uh, ze had de kiezen op elkaar moeten houden, zei uh, Korsten zelfs. Uh, ja. Het heeft zich echt te vroeg uitgesproken over deze zaak. Ja, dat uh, hebt ja. u... Nee, u klikt van nee, meneer Overmans. Ja, nee, kijk, de, ik bedreur die woorden zoals die dan door een hoogleraar gebezigd zijn. Want ik ja. ga er altijd vanuit dat een hoogleraar met objectieve termen naar buiten komt. En dat ja. waren dat in dit geval zeker niet. Um, en ook in dat tweede onderzoek, overigens... en wederom niet op de persoon, maar op de bestuurder... ook in dat tweede onderzoek staat gewoon dat er wel degelijk risico's... Kleven aan uh, het besturen van de gemeente Brunsum door de heer Palmen. Ja, maar die risico's ah. zitten er bij iedereen. Goh, en die risico's, de vraag is, kun je die afdekken. Maar feitelijk zou de discussie moeten gaan: hoe krijgen we Brunsum beter? We kijken nu nog een stuk terug. Uh, Brunsum is een prachtgemeente, laat ik dat dan allemaal zeggen, voor ja, Radio 1. Het was eens... een landelijke zender. Hier zijn alle mensen welkom en die zullen zien dat dit hier geen Chicago en de Keutelbeek is. Maar in dit dossier wordt hier toch een beetje gelogen. De herendeling, u moet zich voorstellen. Die mensen die daar zitten van twee landelijke partijen... en toen is die tegenstelling gekomen, zijn weggelopen... omdat ze er niet tegen konden dat een democratische bestuurscommissie wordt ingesteld... die tegen de herendeling moest gaan vechten. Maar en ze zijn vrijwillig teruggelopen, niemand heeft ze gedwongen. Dat zijn de feiten. Dus dan ben je voor een herendeling, zeg ik. Wat zeggen ze nu voor de verkiezingen? Nee, we zijn ook vanzelfstandig bruns. Nee, je moet kleur bekennen. Je bent eerlijk. En als je voor het opheffen van deze gemeente bent... zeg het, de bevolking is dan maar niet... Voor... Joost, even nee. En maar... Joost is weggelopen. Nee, Joost is, ja. is helemaal ja. niet weggelopen. Is... Nee, Joost is niet weggelopen. Joost heeft vastgesteld, wat ik zojuist heb vastgesteld... Dat wij, dat wij uiteindelijk gedwongen zijn om weg te lopen. En het heeft niets met herindeling te maken. Want mevrouw Bosman, ik zal dit nog een keer heel de helder stellen. Als we vooruitkijken, moet je ook kijken waar je dus nu als partijen staat. Er wordt nog steeds een verhaal. Gemaakt over landelijke partijen en lokale partijen. In Brunsum zijn acht lokale partijen waarvan er vier landelijk georganiseerd zijn. Dat is een wezenlijk verschil. Het tweede, punt is, het tweede punt is dat al die acht partijen zeggen, stuk voor stuk: wij zijn niet voor een herendeling van bovenaf. Ze nu, maar dat niet is winst. Vooraf, dat, nee, dat is drie dat, keer niet gezegd. En u om? heeft ingesproken ja, het, bij de provincie. Wat het leven hangen is dat de landelijke partijen daar toch over wilden praten over. Ja, maar ja. precies, maar dat is ja. nog steeds. Want wat zeggen de landelijke partijen, de lokaal-landelijke partijen zeggen. En Inmiddels zeggen dat meerdere partijen: je moet gaan nadenken over de toekomst. Er zijn heel veel zaken die op Brunsum af gaan komen. Daar zul je met elkaar over gaan nadenken van wat komt er op ons af en wat is naar nou de toekomst toe voor ons de beste weg? En daar zul je samen met de burgers, met iedereen die discussie moeten voeren, om dan gezamenlijk vast te stellen wat is het beste. Over de toekomst nee, en over staan. de herindeling gaan we het zo meteen hebben hier vanuit Café Gorres aan de Kerkstraat in Brunsum. Eerst het NOS Nationaal. NPO Radio 1.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 De voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma wordt alsnog vervolgd voor corruptie in verband met de aankoop van een partij wapens eind vorige eeuw. In 2009 dreigde Zuma daarvoor ook al vervolgd te worden, maar kort voor de presidentsverkiezingen dat jaar werd de aanklacht ingetrokken omdat er vormfouten zouden zijn gemaakt. In Engeland is een tiener schuldig gevonden, bevonden aan de mislukte aanslag van september vorig jaar op een metrostation in Londen. De 18-jarige Irakees had een bom gemaakt van een emmer met explosieven en scherpe voorwerpen die maar gedeeltelijk afging. 30 metroreizigers raakten lichtgewond. De Partij voor de Dieren heeft een initiatiefwet om onverdoofd slachten te verbieden ingediend bij de Raad van State. In de wet wordt geregeld dat dieren voor ze geslacht worden... altijd moeten worden verdoofd, ook bij halal- en kosher-slachten. Een eerder wetsvoorstel van de partij hierover sneuvelde in de Eerste Kamer. Sophie, dankjewel. je Edwin Gerritsen, verkeersinformatie. Nou, begin maar weer eens met Eindhoven dan. Ja, daar is de, de meeste vertraging uiteindelijk. De A67 Belgische grens richting Eindhoven... blijft waarschijnlijk tot 6 uur vanavond dicht... na een ongeluk met een vrachtwagen tussen de Belgische grens en Eersel. Verkeer vanuit België kan omrijden via Breda. Op de A16 Antwerpen richting Breda is het daardoor drukker. Tussen de Belgische grens en knooppunt Galder, 20 minuten vertraging. Op de A1 van Amsterdam, de Amersfoort, is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Muidenberg en Blaricum 7 kilometer file... met een ruime uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Omrijden richting Amersfoort kan via Almere over de A6 en dan de A27. Maar ook daar staan files... Op de A76 de Belgische grens richting Heerlen is een ongeluk gebeurd. Voor schinnen is de vertraging 10 minuten. Op de N69 Eindhoven richting Neerpelt tussen Aalst en Valkenswaard een kwartier vertraging. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ja, en vandaag tot vier uur in Gorresse Café aan de Kerkstraat in Brunsum. Hoe leeft Brunsum toe naar de gemeenteraadsverkiezingen? Zometeen praten we daarover door, maar eerst nieuws via de NOS. En dat gaat over Oranje, want bondscoach Ronald Koeman... heeft zijn eerste selectie gemaakt voor het Nederlands elftal. Van de vijf debutanten spelen er drie bij AZ. Wout Weghorst, Guus Til en Marco Bizo... die kregen vanochtend het verlossende telefoontje van Koeman. Een paar uur later stapten ze met een grote glimlach van het trainingsveld. Waar NOS-verslaggever Han Kok zo opwachtte. Als eerste sprak Al met Spits Weghorst. Ja, nou ja blijdschap natuurlijk. Het uh, is gewoon... Uh, is, is heel mooi dat, uh, dat we... Ja, dat ik zelf nu bij de bij definitieve selectie zit. Dat is, uh, Ja, blijdschap. Ja, je noemde het hiervoor... Ja, je noemde het, Dat is mijn droom, hè. Mijn, mijn jongensdroom om, om bij het Nederlands Elftal te komen. Het gaat gebeuren. Ja, nou ja, klopt, ja. Uiteindelijk uh, is het heel mooi dat ik dat doel... Uh, dat ik dat doel nu, nu bereikt heb. En uh, ja, goed. Een, uh, ja, een nieuwe groep. En ik heb er ik heb ontzettend veel zin in om... Uh, ja, om, om te gaan melden en uh, ja, gaan zorgen dat we, ja, dat we iets moois neerzetten met elkaar nu. Nou, van harte, joh. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja. Ja, hoe komt dit allemaal op je over? Uh, ja, een beetje veel in één keer. Uh, bij de voorselectie was het al uh, een grote storm van berichten. En uh, mijn telefoon sloeg op hol. En uh, ik denk dat het nu niet veel anders zal zijn. Nou, ja. Had je er een beetje op gerekend? Nee, eigenlijk nee? niet. Nee, want we hebben zondag niet zo goed gespeeld. En ik denk wel dat iedereen daar heeft gekeken. En uh, toen dacht ik wel van, ja... Ik denk niet dat het erin zit. Ah, des te groter de verrassing. Ja, precies, precies, precies. Had je een beetje opgerekend? Ja. Ja, ik wil niet, uh, wil niet zeggen van dat ik echt 100% van overtuigd was... en zeg van, uh, ja, ik zit erbij. Dat niet. Uh, ik had er wel vertrouwen in. En uh, hard voor gewerkt om erbij te komen. Dus uh, ja, uh, ik had het op gehoopt. En uh, stiekem een beetje rekening mee gehouden. Dus, uh, dus dat wel. En nu het zover is, uh, ja, fantastisch. Ja, Wout Weghoor, en Marco het Nadat ze voor het eerst werden geselecteerd, dus voor Oranje... Heel vandaag In Brunsum. ja, te gast hier Heiko Overmans, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, Servi L'Espoir... lijsttrekker van Progressief Akkoord, Frank Joost, de VVD... en Jo Palme, Palme BBB. Meneer Joost, u zei net... ja, we zijn er geloof ik nog niet helemaal uit, hè, hier aan tafel... maar u zit er nog wel. Zeker, Met z'n allen zeker, hier. Zeker. En dat vind ik toch al heel wat, nadat u elkaar gisteren allemaal handen uh, hebt gegeven. Hoe was dat moment, meneer Lespaar? Nou, wij niet geven over elkaar te... altijd handen. Ja? Kijk, uh, mm -hmm. Het lijkt erop dat hier een hele grote affaire is. En, en nou, daar lijkt heel... het niet alleen uh, op. Dat... Als ik u zo hoor, dan uh, zitten nou, we wel in de buurt. Nou, is er een deel uh, in de politiek. Uh, als acht partijen meedoen, hebben die verschillende meningen. Gelukkig. En wij zijn ervoor om dat ook fel uit te debatteren tot in detail. We hebben een ook wel, wij vergaderen lang. Dat wil niet zeggen dat je het persoonlijk moet maken. En dat wil ook niet zeggen dat je mensen kapot moet maken. Maar het lijkt erop dat, omdat die term heen... toch nog maar even te gebruiken... En... dat dat toch wel enigszins gebeurd is. En meneer Leers, hij, hij is hier no, nog die ja. vertelde over hoe, hoe dat dan ging... dat u uiteindelijk toch tot elkaar kwam. Een soort kumbaya-moment. Hebt u dat ook als zodanig ervaren? Ja. Uh, wij als pak, uh, ja, niet zoals u het noemt. Ik hou niet van dat soort uh, hippie-termen. Maar oh, ik vind het, het, was, uh, ja. het was Voor een, een progressief akkoord. Een progressief akkoord mag het ik, best, hoor. In de politiek en ja. verkiezingen weet je altijd dat er een dag na komt. En waar het om moet draaien, het zijn de noden en de wensen van de mensen in Brunsum. Ja. Nou, ik denk dat, dat elke partij dat beseft. En daar moet je elkaar weer op gaan vinden. stukje inhoud en dan pas de poppetjes. Hebt u iets met hippie-momenten, meneer Palme? Ik vind ieder moment in het leven belangrijk hoe je het ook ervaart. En het zijn altijd leermomenten. Nou, mooi, die nemen we van u mee. Remco Teulings, een ja. grote pleitswam hier in Brunsum. Het kwam natuurlijk al ter sprake, want heel veel komt daar uiteindelijk op terug. Dat is die ja. herindeling. Uh, waarom zitten zoveel gemeenten daarmee? Nou ja, dat is al, al heel lang aan de gang natuurlijk. Uh, in de afgelopen 30 jaar aantal gemeentes in Nederland van een kleine 700 naar 280 gegaan. Dus het gebeurt, uh, gebeurt overal. Het moet natuurlijk overal efficiënter. Uh, de, de kosten moeten moet uh, moet omlaag. En uh, ja, dat doe je op die manier. En, en, dat, dat is ook niet zo gek natuurlijk. want je hebt Het afgelopen kabinet heeft allerlei uh, taken van het Rijk... naar de gemeentes uh, geëxporteerd. Uh, ga, ga de zorg maar doen. Ga maar jeugdzorg doen. Oudere zorg, GGZ. Dat is natuurlijk voor kleine gemeenten zelfstandig helemaal niet te behapstukken. Nee, voor grote gemeenten ook al heel erg lastig. Ja, Heb jij ja. gemerkt dat, uh, dat er gemeenten zijn die er ook inderdaad beter van zijn geworden? Je, je merkt bij iedere herindeling, of dat nou hier in Limburg is of in Groningen... merk je dat er uh, soms weerstand is. Want mensen uh, vinden natuurlijk dat hun gemeente uh, zijn identiteit moet, uh, moet behouden. En ze willen ook niet uh, verder fietsen naar, het, uh, naar een ander gemeentehuis... als ze paspoort uh, moeten ophalen. Dus dat, dat speelt allemaal een rol. Dus het is voor een deel een, een gevoelskwestie, een gedeel uh, praktisch. Maar ja, als je kijkt naar de, de, de, de puinhoop hier in Brunsum de laatste jaren... dan zou je zeggen, ja, dit is een, een grote reclame voor de herindeling. Want uh, als je dit allemaal bij elkaar veegt, uh, ben je hoop alleen de af natuurlijk. Nou, Frank Joost reageert oh, daar eens op. Nee, van de nee, vee... nee, nee, oh, iedereen nee, nee. wil er wat en over zeggen. Ik, ik begin met Frank, Frank Joost ja. Remco, wat heb je toch gezegd? Ja, ik helemaal euh, geen puin op hier. Oh. Nou. Volgens mij hebben we echt geen druk om erop te reageren, Remco. Dus dat wil, ik ja, met alle, dat wil ik met alle plezier natuurlijk doen. Uh, nee, Brunsum is geen puinhoop. Brunsum is een. Nee, hele... maar laten we het even over de herindeling, de herindeling hebben. Wat, ja. Kijk, voor de herindeling is er, wat mij betreft en voor mijn partij, maar één ding heilig is. Daar moeten de Brunsemers over gaan. En niemand anders. Dus dat betekent dat je nu op dit moment. een goede foto moet maken. Waar staan wij en wat komt er op ons af? Wat zijn onze problemen? Wat zijn onze mogelijkheden? En die breng je in een kaart. En dan ga je met iedereen erover spreken. Met burgers, met bedrijven, met het maatschappelijk middenveld. En samen met elkaar maak je de foto. En wat eruit komt, komt eruit. Alleen je kunt het nu niet maken om nog een dag langer te wachten om die discussie met elkaar te voeren. En dat gebeurt op dit moment gebeurt dat niet. U hoeft daarom... geen discussie, meneer Palme, u weet het al. Nou, ik weet het niet, maar uh, die meneer die gaf net een. Uh... Remco bedoelt, hè? Ja. Die gaf ja? een correcte analyse. De laatste jaar is uh, het minder goed gegaan met het bestuur. En dan krijg je dat een herendeling komt kijken om dat af te dekken. Vervolgens tien jaar wat nodig hebben om die herendeling uit te voeren. En dan is geen. Er is helemaal niks verbeterd. De burger wordt erbij uit het oog verloren. Mijn buurman zegt wel, je moet de burger eerst vragen. Maar op de provincie stonden ze schreven, de VVD moet op de kaart springen. Nou, dat is Heel niet bedankt. zo. Je moet in ieder geval kijken, wat kunnen we zelf niet? En waarom kunnen we het niet? Omdat we de kwaliteit niet hebben of wat ook... En wat wordt de burger er beter van? Kunnen we de burger beter dienstig zijn? Nou, en de burger wordt in alle grote steden... hartstikke uit het oog verloren. Of je nou in Amsterdam of een Maastricht of waar ook zit... kijk maar eens hoe de burgers zich voelen daar. Niet beter. En dan denk ik, daar heb je geen herindeling voor nodig. Dan komt het bestuur nog verder van de burger af te staan. Dan ga je met deelraden werken en weet ik wat. Dat is geen oplossing. Ik denk, hoe kleiner, hoe beter het kan. Maar je moet je wel beperken tot de kerntaken die je hebt. En je moet niet menen dat je alle problemen kunt oplossen. Eh, recreatieparken, exploiteren, bedrijven. Eh, ik had denk, dat heeft de minister. Het is niet de Haarlemmer olie voor alle bestuurlijke problemen en alle Natuurlijk maatschappelijke niet. problemen die je hebt, Heiko je wel een Partij van de Arbeid? Kijk, het is aan u en aan mij, meneer Palme... om samen met onze politieke partijen de straat op te gaan te luisteren... naar wat de burger ervan vindt. Dat doen wij. En al, dat doen wij ook, dat doen wij met z'n allen. Dat doen wij ook niet alleen deze laatste week, maar dat doen wij vier jaar lang. Wij zijn zichtbaar op straat en luisteren naar de mensen. Desondanks bereik je niet iedereen. Die illusie moeten wij ook niet hebben. Wij begeven onszelf ook allemaal in ons kleine kringetje... van mensen die voor een deel toch gelijkdenkend zijn. En wat je dus moet doen is een brede, op, op welke manier dan ook... dat kan een enquête zijn of georganiseerd thema bijeenkomst. We hebben toch nog 100.000 euro staan om iets aan die herindeling te doen. Organiseer thema-bijeenkomsten om alle burgers en het maatschappelijk middenveld te vragen welke kant moeten wij op met Brunsen? Dus die opname, ik, waar ik, ik, je merk ook toch, ik merk ja. toch vooral dat we ook nu nog, zelfs bij het thema herindeling, dat het op dit moment geen thema is, dat we wel zeggen dat we vooruit willen kijken, maar we trappen naar achter. Nee, ook we kijken de... vooruit, we nee. kijken nee. vooruit. Nee. Omdat, uh, we natuurlijk vragen wij die bevolking. En ik ga met iedereen hier de weddenschap aan. Daarvoor hebben we ook de plaatselijke partijen hebben een referendum uh, verordening moeten uitbrengen om juist een referendum te kunnen houden. Laat dat referendum maar komen. Wij willen dat organiseren. We hebben op de markt gestaan. We hebben handtekeningen opgehaald. We hadden binnen een dag een bus vol die actie met ons voerde. Natuurlijk hebben wij gevraagd. En die herindeling dat is nou typisch elitair denken dat je met de structuur problemen oplost. Ik kan u vertellen dat de grote gemeentes meer tekorten hebben op de WMO en in de jeugd in deze regio. Als we kijken naar Heerlen. 7 miljoen tekorten op de jeugdwet brunst 7 ton. Heerlen is die tien keer groter dan ons. Dat is 3 keer zo groot. In een kleine gemeente kun je zaken eerder zien. Het heeft met identiteit te maken en beheersbaarheid. Ja. Nou, kleiner is het beter, meneer Joosten. En, en tenslotte, slotte, ja. dat is natuurlijk ook van belang... doen wij hier uh, een stukje basisdemocratie... Of gaan we van bovenop alles vastleggen? En dat is gebeurd. Die discussie stond in geen enkel verkiezingsprogramma. is van buitenaf gekomen. En daarvoor is hier ook heel veel schade. Nog één keer, meneer Joost. Ja, ja, kijk, kleiner is, is beter. Kijk, kleiner is dichterbij. Dat ben ik helemaal mee eens. Maar dat werd zojuist gezegd. als bijna meer dan 65% van het aantal steden in de afgelopen zeg, 100 jaar zijn teruggebracht naar grotere steden. Dan kun je niet zeggen dat 65% van al die Nederlanders daar ongelukkiger van zijn geworden. Je ziet het bij bedrijven gebeuren, je ziet het bij de ondernemingen gebeuren. Het gebeurt ook heel vaak omdat er ook een dingende noodzaak voor is. Maar waar het om gaat waar het om gaat, is dat wij hier in Brunsem weer de discussie met Brunsemers voeren waar het werkelijk om gaat. Om veiligheid, om zorg, om de financiering van, van het sociaal domein, voor het behoud van het voortgezet onderwijs hier. En we hebben gezien dat we in de afgelopen periode, hoe erg het ook is, daar niet over hebben gegeven dat, daar moet het weer over hebben. Meneer Palma. Nou, we willen graag het voortgezet onderwijs behouden. Alleen, daar heeft de gemeente niks over te vertellen. Dus dat zijn geen taken van ons. We kunnen er wel met de beurs, we kunnen er wel met de beurs bij staan. Eh, om, het, om het hier te houden. Maar als we geen leerlingen hebben, dan gaat het niet. We zetten ons er natuurlijk voor in... Maar het aantal leerlingen, en dat wordt in Den Haag vastgesteld... Uh, hoe dat gaat gebeuren. En de bekostiging daarvan. En dan is dat geen gemeentelijke taak om het voortgezet onderwerp. We zeggen niet dat we het niet doen. We hebben hier op het Rombouds nu uh, ons ingezet. Dat kost een paar jaar geld. En we moeten het resultaat afwachten. Gaat het nou zo zometeen weer mis op dit ja, onderwerp? Ja. Gaat het zo meteen weer mis op dit onderwerp? Zo nee, zo dat hoor. weet ik niet. Er zijn een aantal zaken waar het knelt in Brunsum. Er zijn een aantal zaken waar het... Prachtig en goed verloopt hier in Brunsum. En die zaken waar het knelt, dan moeten we het met z'n allen over hebben. En dat kan met een herendeling, met een samenwerking, dat kan als zelfstandig Brunsum. Op onderdelen. Op onderdelen moet je kijken welke taken wij als gemeente kunnen uitvoeren. En Brunsum blijft. Brunson blijft. Ja, zaken waar we het over moeten hebben, waar we het zeker nog over moeten hebben, dat, dat zijn de omgangsvormen. Ik kwam het afgelopen uur ook al even ter sprake, meneer Joosten. Ja, uh, de, de roerige periode, daar hebben we het over gehad. Uh, je, je kunt ook zeggen: moet er niet een frisse start worden gemaakt met allemaal nieuwe mensen in, in de raten met het college? Ja. Die weer... nou, wat mij betreft: ja. ja. oh, ja. ja. Annie ja. genoeg. Nou. De vraag, de, vraag, de, de vraag stellen is een beantwoorden. Nee, zeker. Ik, zeker, ik denk dat Brunsum daarbij gediend zou zijn... als er vers bloed in de raad zou komen. In ieder geval mensen die niet een rustzakje hebben... met tientallen jaren ellende erin hebben zitten. Omdat sleep mee, dat trekt ons kom. Dat is het eerste. En dat is ook de reden dat ik ontzettend blij ben... dat op onze lijst zes jonge mensen staan in een stad die ongelooflijk snel ontgroent. Zes jonge mensen onder de 25 jaar die mee willen doen... die hun die tijd willen gaan besteden, die willen in gaan groeien in de politiek. En ik denk dat die verjonging, die vernieuwing... dat die ontzettend belangrijk is voor de toekomst. Meneer Palmer, hoe bent u bezig met verjonging, met vernieuwing? Wij, eh, onze partij, en dat is ons streven altijd... U kijkt een beetje, beetje nee, lachend is, zo van... Oh, je... Nee, dat hè? is een, een mengelmoes van de dorsting van de samenleving die er is. En dan denk ik dat je een representant bent van de samenleving. De jongeren, die eh, hebben op dit moment nog niet zo'n interesse... tussen de 18 en 25, dat, dat, dat is wat minder. Ja, bij ons wel? Ja, nee, ja, eh, ja, bij u wel, maar u staat zelf ja. bovenaan, de heer Van Oppen, kijk... Hier wordt vernieuwing toch misbruik. En het is aan de kiezer, even vooral helderheid. Het is 21 maart aan de kiezer en die kiest. En die kan op die lijsten kijken bij het pak. De eerste zes mensen zijn twee dertigers. En er zijn een heleboel nieuwe gezichten op. Al die acht lijsten zijn een heleboel nieuwe gezichten. En gelukkig ook mensen met dossierkennis en mensen die doorgaan. En het is aan de kiezer en die heeft altijd gelijk om te kiezen wie die wil. Ja. En ik kreet als vernieuwing leidt tot niets. Want je kunt vernieuwen, maar je moet ook een... Uh, je moet ook een ideologie hebben, je moet een... Pro, een uh programma hebben dat en een visie hebben. En uh, al die mensen die nu schreven... van nieuwe over in de PvdA... is dat wel zelf als lijsttrekker. Kijk, als je vindt dat je... weg moet gaan, moet je ook niet als lijsttrekker laten hebben. Nou, nou, meneer Overmans? Nee, ja? ja? ja, ja? nee, dat moet uh, ik ja, ja. meneer Overmans even op reageren. Ik reken anders. Bij de... de Ik reken mezelf, en ik maak er maar weer een grapje van... ik reken mezelf nog één jaar tot de jongeren. Ik ben er 39, ik val dus ook nog onder die dertigers... waar meneer Les Paren overleeft. En lijst strijken met een relatief korte politieke carrière. Dus ik reken mezelf tot de jongeren... en ook wij hebben op onze lijst jonge, actieve mensen met idealen... die bovendien de Partij van de Arbeid hier in Brunsum willen steunen. Los daarvan hebben wij de mensen die dat rugzakje hebben... en wel die politieke bagage meenemen waar we ook niet zonder kunnen, die hebben we op de achterbank zitten. Die hebben we niet uit de auto gezeten. Meneer Offermans, we zagen een video op L1 hier... Van, van meer mensen van u trouwens, zagen we beelden. En u zei daarin, goede verhoudingen in het bestuur... Is een, is een heel belangrijk doel voor mij. Ja. Hoe gaat u dat bereiken? Nou ja, kijk, ik, toen ik begon aan mijn politieke carrière in de raad... hier in Brunsum was dat zo ongeveer wat ik bovenaan had staan. En het spijt mij om te moeten zeggen... maar ik heb daar toch gedeeltelijk een kruisje door kunnen zetten. Het bestuurlijk en het politiek klimaat in deze Brunsumse gemeenteraad... Het, het is toch niet echt gelukt om dat te verbeteren de afgelopen jaren. Blijft wel mijn streven om dat te doen... omdat we uiteindelijk allemaal datzelfde doel hebben... en dat is het beste voor Brunsum realiseren. Ja, meneer Palme, u mag het woord verkeerskop niet meer gebruiken, Dat maar niet. Ik zal het nog een keer zeggen. Het woord verkenskop. Ja, dat is een cultuurbegrip. Ja? Tuurlijk. Ook inderdaad. Het is ook een fatsoenlijk begrip. Ja. Maar het is nooit in de raad gebruikt. Mm -hmm. Nee, maar, maar het is wel voor de rechter geweest. Ja, ja dat, dat is wat anders. Want hoe is dat ontstaan? Ik, ik, ik heb ook mensen wat ja? over vertellen dat ik gezegd zou hebben... Artelijke Heini in de gemeenteraad. Ja. Uh, dat zei Geer de Buurman. Alleen, het is uh, door niemand geconstateerd... Ja. En laten, maar vindt u dat er wel bepaalde laten, grenzen zijn in, in hoe je met elkaar ja, omgaat? Ik, ja, waar ben u dan de grens? We, we, we hebben allemaal fatsoenlijk geleerd. Dat hebben we van huis uit meegekregen. Mm -hmm. En dat praktiseren we. Ja. Maar als je mensen gaat tergen en het besturen onmogelijk gaat maken... dat noemen wij politiek bedrijven. Als je politiek bedrijven niet besturen, ben je verkeer bezig. Onze partij wil besturen en geen politiek bedrijven. En als je dat zo zegt, als mijn buurman van... ja, maar dat doen we niet, hè, we, we hebben daar jonge mensen. Dan zeg ik, nou, die meneer Van Dijk die vorig jaar eh, vertelt... het raads, het fractieleider, dacht dat hij is... van ik ga, ik stop met de politiek, het wordt een persoonlijke getrokken... het wordt van alles gedaan. Dat krijgt hij niet van mij te horen... maar dat, blijkbaar uit zijn eigen partij dat hij dat meer krijgt. En die zegt, stop, je staat toch op de lijst. Frank nou, Joost, hoe, wer voilà, hoe, hoe werk je programma. aan een andere cultuur? Je werkt aan een andere cultuur om eerst eens een keertje te leren... als je het zegt dat je het ook doet. Als je zegt, en je gaat met 21 man... ga je in het midden van de raadzaal staan op een voorstel van de burgemeester... die zegt van het moet anders, we willen het anders... dan moet het met name ook hier aan deze tafel gebeuren. Respect, fatsoen, je afspraken nakomen, begrijpen dat... Besturen en bestuurder zijn niet alleen maar betekent... dat je langs de bestuurlijke en langs de wettelijke kant moet kloppen... maar ook langs de morele kant. Iemand die geen goed moreel kompas heeft... moet zich afvragen of hij wel in die raadzaal thuis hoort. Hebt u, meneer Palme wel eens het idee... dat als u een beetje over de schreef staat... dat mensen dat ook mooi vinden? Nee, kijk, ik ben zoals ik ben. En daar verander je niks aan. en Ik ben altijd heel duidelijk... en dit is een opvatting naar mensen toe... of een uitdrukking. Van als je duidelijk bent, snappen mensen... dat je bent met hoger opgeleiden met lager opgeleiden praten. En dan hoort dat duidelijk te zijn. Ja, meneer Lespoir, uh, hoeveel ja. emotie mag er in, in de raadzaal doorklinken? De emotie, dat moet iedereen voor zich weten. Mm -hmm. Kijk, wij zijn gisteren door uh, de Limburgers stond te pakken... als een zeer constructieve partij. En dat zijn we jaren geleden ook Wij zijn kritisch. Wij gebruiken daar geen... Uh, Vreemde termen voor, we houden het op argumenten. En soms moet je ook emotioneel zijn. Want uh, kijk, de zelfstandigheid van Brunsum die raakt mij bijvoorbeeld. Maar je moet het niet in het persoonlijke gooien. Nogmaals, de inhoud moet voorop staan, de mensen moeten voorop staan. Ja. En dan is het praten, bezinnen. En ja. dat is toch wel en ook goed? Wel er de zijn meneer... gemaakt, want de heer Leers en uh, 28 januari zullen dat ook zien. De heer Leers heeft daar voortouw in gedaan. En die hoogleraren overigens, die hebben voorzetten gegeven. Ja. Als ik u even mag onderbreken, januari, want meneer Leers heeft dat. ook gezegd... dat het goed zou zijn als raadsleden op een cursus omgangsvormen gaan. Uh, wat vindt u daarvan, meneer Palme? Nou, dat is een warme aanbeveling. Ik moet u zeggen dat ik dat 40 jaar geleden al gedaan heb. En uh, dat is me altijd bijgebleven. Oké, okay, dus u hebt hem niet meer nodig, Remco Teulings, de tone nee, of voice. Ik zeg niet dat het niet nodig is, maar ik praktiseer het met de mensen... waar ik mee in contact ben. Gaat waar het prima. Ja. Ja. Er is niemand die zich beklaagt over mijn woordgebruik. Dat begrijp ik. Remco Teulings, hoe zit dat met de tone of voice... in de raadzaal in Nederland? Nou ja, bestuurkundige Paul Frissen heeft daar niet zo lang geleden... nog iets over geschreven. Dat moest een rapport schrijven over de bestuurscultuur in Arnhem. Daar stonden ze op een gegeven moment me elkaar te zwaaien in de raadzaal. Dus het ging daar helemaal uh, dus, uh, mis. Br Brunsem is echt een uh, behalve vergeleken met Arnhem. Ja, dat is toch ja. he, echt. Ja, echt ja. Hemel, um, maar hij concludeerde, dat is eigenlijk een waarheid als een koe... Uh, als de bestuurders willen dat de bevolking zich uh, aan bepaalde normen en waarden houdt... dan moeten ze zelf het, het, het goede voorbeeld geven. Ja, en wat hij daar als praktisch advies uh, naast gaf... ja, weet je, de, de, de vergaderingen moeten gewoon ook strak geleid worden. Maak uh, maken geen persoonlijke conflicten van. Spreek via de voorzitter. Dus, dat is een mooie taak voor uh, burgemeester Leers die hier op dit moment uh, uh, te, uh, ja, de touwtjes in handen heeft om dat, uh, ja, dat aan te pakken, lijkt mij. Nee, goed, samenvattend zo'n beetje naar het einde toe. Uh, van plan om allemaal na komende woensdag indrachtig en keurig te gaan samenwerken. Heel kort, ja, to, to, to, to, toch nog? Heel, ja, nou, nou, nou. heel kort, maar kom ook, landelijk, kom ook naar Brunsum. Kom kijken van hoe mooi het hier is. Dat is namelijk ook wat ons bent. Wij maken straks nog een rondje door de winkelstraat. Indrachtig ja. Ja. verder, meneer Palmen? We zijn altijd constructief en we proberen altijd met mensen in, uh, in gesprek te brengen. Hebt u dat gehoord, meneer Offermans? Ja, en dat geldt ook voor de Partij van de Arbeid in Brunsum. Eendrachtig, maar wel recht door zee voor ons allen geldend. Les waar? 21 maart, kiezer aan het woord. Dan vooral bezinning, inhoud en dan pas de poppetjes en dan komt het goed. En ja, we liggen hier in een prachtige regio. We bent binnen een uur in de hele EU-regio. Dus kom vooral kijken. U ziet Brunsum is leuk, Brunsum is anders en Brunsum is klasse. Dag. Lammert. Ja, allereerst even een opmerkelijke oproep aan ons allemaal hier op Twitter, want de volger zag dat wij vandaag in Brunsum zitten en die wil graag aandacht voor het volgende. Ze vraagt of wij mensen hier op kunnen roepen om vrijwillig DNA af te staan in de zaak Nicky Verstappen, want het aantal mensen dat DNA afstaat om de oude moordzaak op te kunnen lossen valt tot nu toe namelijk erg tegen. Net iets meer dan de helft van de uh, meer dan 21.000 uh, genodigden hebben DNA afgestaan. En volgens docent strafrecht Martine van der Schaak van de Radboud Universiteit ja, speelt het hierbij een rol uh, dat het om het grootste... verwantschapsonderzoek ooit gaat in Nederland. En juist dat maakt het onderzoek lastig. Want wie gevraagd wordt om DNA af te staan... moet zich verbonden voelen met de zaak. En hier zijn zoveel mensen uitgenodigd... in zo'n grote regio... dat sommigen zich misschien minder betrokken voelen. Daarom nu mensen, als u opgeroepen bent... om DNA af te staan en u hebt het toch niet gedaan... doe het dan uh, vooral. en ja Dan weer even terug naar de politiek. We hoorden het al het vorige uur. Peter Nauts de bekendste vlogger van Brunsum. Hij is door de gemeente ingehuurd meer jongeren naar de stembus te krijgen woensdag. In een speciale vlog legt hij uit hoe dat stemmen precies gaat. En om het allemaal nog aantrekkelijker te maken... vertelt hij dat je uiteraard niet kunt gaan stemmen zonder een stemvie te maken. Nou, Dat was de vorige verkiezingen even omstreden. Volgens de kiesraad ging een selfie vanuit het stemhokje in tegen het stemgeheim. Maar de minister sloeg het advies van de kiesraad in de wind... en ook de rechter besloot dat een stemvie niet verboden is. Er is alleen nu nog één groot probleem volgens Peter Nauts. Heb je nou gestemd? Vergeet er vooral geen stempje te maken. Zorg voor het licht, want dat is gewoon hartstikke hip. <lacht> nou, oeh. Dat licht komt hier niet zo goed hoor. <lacht> Ja, ik pleit voor beter licht in stemlokalen. Ja. Ook in pashokjes trouwens. Ja, dat sowieso. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Want, uh, want anders dan, ja, je moet wel een beetje een selfie beetje maken. Een ja, beetje ja, ja, ja. Ja, ja. Een beetje van dat zachte licht. Ja, beetje en anders zacht. doe je een panty zacht. over je telefoon. Oh ja, dat deed Viola hond. altijd ja. over de camera lens. <laughs> Precies. Ja, nee. uh, uh, dan even die gemeentelijke herindeling. We hebben dat er net al over oh, gehad. Een jammer, punt hier. Ja. Controversioneel, zou de heer Palme zeggen. Er zijn allerlei fusieplannen met omliggende gemeenten... maar het is te hoog hopen voor jullie allemaal hier in Brunsum... dat jullie niet gaan fuseren met kerkraden. Want daar is misschien wel de gekste politieke partij van Nederland... waar jullie dan mee samen zouden moeten werken. Het gaat om Lijst Koe, wat staat voor kerkraden open en eerlijk. En het is een eenmanspartij. Lijsttrekker Ans Hutting staat als enige kandidaat op de lijst. En ze heeft ook een campagnevideo gemaakt. En ik heb die video zitten bekijken. En het is... Was dat toen jij zo ontzettend aan het lachen was ja, het afgelopen was de, week? Ja, het ja. was de gekste campagnevideo die ik... In mijn hele leven heb gezien. Uh, ze scrolt namelijk minutenlang neuriënd met ons door de website van de partij. Luister maar even. Kijk, ik De webpagina van Partij Koen. Het ging allemaal heel snel. Hier zie je een lijst van planten. Hier zie je een inplantingsplan. Mm -hmm. Zo is uiteindelijk het resultaat geworden na het de partij daar weg moest. Redelijk low budget. Ja, het, het gaat zo 2,5 minuut lang door. Ik zal het niet verder niet aandoen. Het is Bob Ross. In de ja. Het is Teven ja. achter, achter het stuur van de bus. Het is rustgevend. Het is, als je even helemaal druk bent in deze verkiezingscampagne... dan raad ik iedereen aan om die campagnevideo te bekijken... want dan kom je weer helemaal tot jezelf. En voor al die Nederlanders met slaapproblemen... waar we oh. vandaag over oh. horen... Dan kan het. allemaal opgelost ja, ja. in deze video. Precies, in één keer. Oké, okay, dat was het. Uh, zeg heren, u hebt het hier toch een uur aan tafel met elkaar uitgehouden. Ik vind dat een goed teken voor hoe het verder moet uh, na woensdag, toch? Super, ja. Nou ging, het een, ging het een beetje met de Palmen? Zo tussen ja, de VVD en de Partij erbij van de Arbeid. Beter geweest. <laughs> dat mag zo meteen. Want uh, dat, uh, dat is hier volop, natuurlijk. Uh, in proeflokaal Gorsen aan de Kerkstraat in Brunsum. Hartelijk dank hier uh, voor de gastvrijheid. Dank dat u er was, Joop Palme, Frank Joosten, Servi Lespoir en Heiko Offermans. Ja, Lammert en Remco, wij spreken elkaar volgende week weer. Tussen twee en vier, elke door de weekse dag, op NPO Radio 1. 1 vandaag en zometeen op deze zender, Lara met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag en een fijn weekend. Vorige week, Grietje Braaksma, boekhandelaar in Breda... vertelde over de betekenis van literatuur. Ik denk dat taal en boeken ook uh, zorgen dat we kunnen zijn wie we zijn. Morgen wordt het weer zo mooi. De derde kandidaat voor de titel Beste Leraar Nederlands komt aan het woord. Inwoner van de Digitaalstaat is Martin van der Meulen. En Wende is de gast. Zij spreekt over haar eerste Nederlandstalige album, Mens. René Appel bespreekt de TNA van Hugo Klaus. Maandag is het tien jaar geleden dat hij overleed. De Taalstaat met Frits Pits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Haal neer uit je zaterdag met de combimodellen van Skoda. Ze zijn namelijk een stuk ruimer dan de concurrentie. En dat scheelt.